...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Joran van der Sloot heeft de politie in Peru aangeboden... ...te vertellen waar het lichaam van Natalie Holloway is... ...die vijf jaar geleden verdween op Aruba. In ruil daarvoor wil die overplaatsing naar een gevangenis op Aruba... Een woordvoerder van de politie in Peru heeft dat gezegd. Die kon niet zeggen of Van der Sloot overplaatsing wil... omdat hij bang is dat hij in de gevangenis in Lima wordt vermoord. Dat hadden media in Peru gemeld. Overplaatsing naar een gevangenis in Aruba is waarschijnlijk niet aan de orde... omdat de Peruaanse president heeft gezegd... dat Jorans zijn straf in Peru zou moeten uitzitten. Op enkele plaatsen in Iran is er tot ongeregeldheden gekomen... tussen betogers van de oppositie en de politie. Het was de afgelopen dag een jaar geleden dat de Iraanse president Ahmadinejad werd herkozen. Zijn herverkiezing leidde tot massale betogingen in Iran... waarbij vorig jaar tientallen doden vielen. Vooral in Teheran was een grote politiemacht op de been om nieuwe demonstraties te voorkomen. Aan het eind van de dag kwam het tot een treffen tussen betogers en ordentroepen... onder meer op het centrale plein in de hoofdstad... Ooggetuigen hebben tegen westerse journalisten gezegd dat de politie betogers met traangas uiteendreef en ook zijn er mensen opgepakt. De leiders van de oppositie hadden de geplande demonstraties afgeblazen omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor eventuele slachtoffers. De verkiezingen in Slowakije zijn gewonnen door een coalitie van vijf rechtse partijen. Dat blijkt uit de eerste prognose. De vijf partijen hadden voor de verkiezingen al aangegeven dat ze willen samenwerken. Bij elkaar hebben ze 90 van de 150 zetels. De nu regerende sociaal-democratische partij in Slowakije is nog wel de grootste, maar heeft geen absolute meerderheid. Mocht de overwegend rechtse coalitie inderdaad aan de macht komen, dan krijgt Slowakije voor het eerst een vrouwelijke premier. Het weer eerst helder, maar later in de nacht meer bewolking. Minima van 7 graden. Komende dag overwegend bewolkt en gemiddeld 19 graden. Dit was het en... Op... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht.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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. TV. ZFM, Text tv, op kanaal 45. 45. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is...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 we staan de trein, ik het station. We jij bent de stans. regen, ik de kon. Jij staan de stans. kerst, ik de bonbon. We staan de rust, ik de cocoon. Ik ben stans. het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de stans. keizer, jij de sneeuw. Ik ben toen Hermans, jij bent Karin We, We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk We staan samen sterk. Sterk. Sterk. sterk Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen Ik mocht eerst niet van je Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen We zingen over heel de wereld Dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, Een villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Dat is duur Nou ja, hè man Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind dat toch wel belangrijk Sorry, maar dit vind ik echt iets van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou ik ben belachelijk. Wij zijn Weet het varken nou en de tang. Betaal maar de romantiek, de bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat kost in mijn handvol. Jij naar. bent het schrikdraad ik waarop de ik pies.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 Het ik me op ster Like some other men do Get out of here you be the one if you're not, then don't get jealous just keep moving on. on into the beat so hot the heat springing up a shine. so clean so fresh a real good catch so i might make you mine. in the midst of the competition get a few from a better position cause i know you got my attention maybe you're my my my my superstar keep showing me moves like a blazing cause you're teasing my imagination don't believe i can fight temptation i think you are great